7 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson krijgt steun voor zijn koers in de JSF-kwestie. Op de ledenraad van de partij in Zwolle werd een motie... om helemaal met de JSF te stoppen met een grote meerderheid verworpen. Ook de roep om een extra congres over de straaljager... kreeg bij lange na niet genoeg steun. In een wel aangenomen motie wordt uitgesproken... dat er nog opheldering moet komen over verschillende aspecten van de JSF. Zoals over de economische effecten... en de gevolgen voor de natuur- en geluidsoverlast. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Nairobi, de hoofdstad van Kenia... zijn zeker twintig doden gevallen. Volgens het Rode Kruis kan het dodental nog verder oplopen. Ook zouden er tientallen gewonden zijn. Gemaskerde en zwaar bewapende mannen zouden in het luxe winkelcentrum Westgate... het vuur hebben geopend. Het Keniaanse leger en de politie kwamen het winkelcentrum uit... op zoek naar de daders. De Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt... dat de schietpartij mogelijk het werk van terroristen is.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 Greenpeace-activisten worden door Rusland beschuldigd van piraterij. Volgens het Kremlin hebben de activisten zich bij hun actie in het Noordpoolgebied gedragen als Somalische piraten. De activisten werden donderdag aangehouden tijdens een protest tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. Officieel is er nog geen Russische aanklacht tegen de Greenpeace-activisten. Maar op piraterij staat in Rusland 15 jaar gevangenisstraf.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 Ga naar 360magazine.nl Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com Langs de lijn met Robert Meder Goedenavond NMS langs de lijn tot 11 uur met sports en muziek. U krijgt antwoord op de volgende vragen. Wordt Heerenveen de nieuwe koploper? Draagt NEC de laatste plaats over aan Aden Den Haag? En wie wint de Twentse Derby? Heracles Almelo Twente met Bas Stigler. Voorlopig heeft Twente, de FC Twente dan in dit geval, de beste papieren. Wat na ruim een kwartier staat. De ploeg uit Enschede in Almelo met 1-0 voor. De goal op naam van Bengtson. Dat is als een derde van dit seizoen overigens op aangeven van Promes. Die een vrij schot mag nemen aan de linkerkant. Eigenlijk dat ziet mislukken. Want de bal stuit er terug voor zijn voeten. Hij loopt langs zijn tegenstander, geeft de bal alsnog voor. En Bengson die daar dus nog stond omdat hij nou eenmaal goed kan koppen. Doet het met de voeten. Komt heel goed voor zijn tegenstander. En tikt de bal langs zijn pasveer in de verre hoek. En zo staat FC Twente in Almelo op een 1-0 voorsprong na nu 18,5 minuut. To het is 8 uh, minuten over 7, NMS langs de lijn, de nummer 13, Heracles tegen de nummer 6, Twente. Er valt veel te halen, en niet in de laatste plaats de eer, want winnen moet je als Heraklid of als uh, Twentenaar, zeg ik dat goed, uh, Bas. Dus een derby. Ja, Tukker mag je zeggen. Uh, nou ja, kijk, dit zijn wel duels, het is 1-0 voor Twente overigens na 22 minuten door de goal, een paar minuten geleden gemaakt door Pengson. Het zijn wel duels die je graag wilt winnen. Want dat hoort al eenmaal bij derby's. Het is ook een derby waarbij men elkaar wel het licht in de ogen gunt. Het is geen, laten we zeggen, Fenerbahce Galatasaray of Celtic Glasgow Rangers. Wat dat betreft is het wat te vriendelijk. Ik heb de ervaring dat het zelfs in Nederland op sommige plekken bij bijvoorbeeld NEC Vitesse nog wel eens wat onvriendelijker is dan hier. En op het moment dat ik dat zeg zijn er eigenlijk toch een paar overtredingjes links en rechts. En wordt er eens een tikkie uitgedeeld. Nu is Gutierrez de dader. In de afgelopen minuten zijn dat Egan en Kwanza geweest. Die allebei flinke overtredingjes maakten en daarvoor zelfs geel kregen. Uh, zo heeft Danny Makkely, de scheidsrechter, zijn handen meer dan vol. Ik zat overigens even niet op te letten want Bengtson was degene die de overtreding maakte. Hoe dan ook, Herikles heeft een vrij schop gekregen. Herikles is uh, eigenlijk best goed begonnen aan de wedstrijd. Kreeg al na drie minuten via links een enorme kans. Na goed voorbereidend werk van Tanane, maar die schoot naast. Eigenlijk vanaf een meter of 6-7. Daar stond bij Twente iedereen op het verkeerde been. En omdat uh, de doelman van Twente, Marsman, een keer een hele merkwaardige redding in huis had. Eigenlijk liever geen redding. Op een schot van ver van Rienstra de bal losliet. Die hobbelde maar net langs de paal. En ook bij de hoekschot die het gevolg was, de bal weer losliet. Heeft Herakles juist in het eerste kwartier wel het gevoel gekregen dat er wel wat mogelijk was. Maar is er toch op een 1-0 achterstand gekomen bij de eerste. De beste kant die Twente dus kreeg. Uit die vrije schop van Promes. En de herkansing nadat hij de bal weer terug kreeg voor zijn voeten. Promes uiteindelijk bij Bengtson afleverde. Met de voeten, niet met het hoofd. Derde goal al van de Zweed in deze competitie. En zo is het 0-1 in een uh, duel in Almelo waar uh, de sfeer verder eigenlijk prima is. En nu aan de rechterkant van het veld, Rosales de bal moet terugkaatsen op zijn uh, doelpunt te maken. Bengtsson die speelt hem terug. naar Marsman die rekende daar niet op. Wordt op de huid gezeten door Mark Oet. De Duitse spits die een basisplaats gekregen heeft. Dat betekent dat Tanane die in de spits stond de vorige keer naar de vleugel is verhuisd. En Rosheuvel genoegen moet nemen met de plek hier op de bank. Het levert uiteindelijk, een paar bijzinnen later, een uh, ingooi op voor Heracles aan de linkerkant van het veld. En dat betekent dat er vier, vijf mensen zich in dat Twente strafgebied nu hebben gemeld. Het Enschedeze strafdomgebied voor de goede verstaande. Waar Costanjos nu mee helpt verdedigen. Twente de bal heroverd. En dan hoopt te gaan counteren met Gutierrez die de bal probeert mee te nemen langs Koenders. Waar de bal net te ver van zich uit speelt en Koenders kan de bal dan terugspelen spelen naar Pasveer. Twente heeft als het de bal heeft wel een uh, offensieve strategie gekozen. Want dan kruipt Tadic vanaf de vleugel eigenlijk echt naast Castanjos. En is het kan die zeg maar, van links half ineens links buiten wordt. Zodat als Twente de bal heeft, FC Twente, de ploeg wel uh, echt met vier aanvallers speelt. En daardoor één op één kan spelen en Herakles ook wel dwingt om dat te doen. Dat maakt het in ieder geval wel een aardige wedstrijd. Balbezit voor de ploeg uit Almelo. Aan de linkerkant via Davidson, de man van de ongelukkige eigen goal van de afgelopen week... En uh, die kan de bal nu terugspelen naar uh, de mensen die daar centraal achterin voor betaald worden. Dat zijn Schenkeveld en Koenders vandaag centraal. Aan de rechterkant duikt op de Wierinkop, die krijgt nu de bal. Probeert een aanval op te zetten met Tanane. Tanane blijft handig in balbezit, draait heel slim weg van Egan. Dat is een prachtige actie van Tanane, die gaat dan schieten. En waarom doe je dat nou? Vanaf de punt van het strafhoekgebied waait de bal vrij ruim langs het doel van Marsman. Terwijl daar in het centrum nou Oet stond. En die werd in zijn rug ook nog wel gedekt door Bruns. Zo zouden er voor Tanaan nog wel wat mogelijkheden zijn geweest. Maar laat hij ze onbenut. De doeltrap van Marsman komt wel op de helft van de Almeloos, Maar blijft buiten het bereik van de aanvallers. En komt dan na een terugspurballetje voor de voeten van Pasveer. Die Heracles weer in de vooruit zet. Het is 0-1 bij Heracles Twente na 26 minuten. Goed, de Twentse derby dus nog 0-0. Straks om kwart voor 8. Groningen in de RKC. En Ado Den Haag tegen NRC. En om kwart voor 9 rode JC thuis tegen Heerenveen dat allemaal in dit theater tot 11 uur dit is NOS langs de lijn Wondering will I lose Yeah. Night, dreaming of you and those dreams you stole Michael Wibley en Brian Adams. En after all, de Twente derby tussen Heracles en Twente Barstigmen. Ja, ik hoop dat die wedstrijd origineel is dat het liedje dat we zo even hoorden. Een half uur gespeeld. Het is 0-1 met een doelpunt van Bengtson. Na 17 minuten op aangeven van Promes, de derde goal van de Zweten. Deze wedstrijd waarin Heracles nu echt wel probeert om Twente wat onder druk te krijgen. Maar daar niet echt in slaagt. Twente heeft, dat heb ik eerlijk gezegd, als het de bal heeft... wel de neiging om met vrij veel mensen vrij diep... Naar voren te lopen, dat geeft de tegenstanders nu dan ook wel wat problemen. Dat levert in ieder geval vaak situaties op zoals nu waarbij Pasveer opgejaagd door spelers van Twente de bal hoog moet wegtrappen. En dan zijn de heren Bieland en Bengtson achterin bij Twente wel bereid om daar kopbeweels te winnen. En krijgt Twente de bal vrij makkelijk weer terug. Nu verspelen ze hem even makkelijk omdat Koppers aan de linkerkant wegglijdt en daardoor een stapje te laat komt en de bal niet binnen kan houden. Heracles weer aan de bal via Schenkeveld. De Wierik kijkt, wil eigenlijk worden overgeslagen omdat hij in zijn rug Tanane heeft zien weglopen. Die komt nu toch weer naar de bal toe, krijgt hem mee, geeft hem breed aan Kwanza. En zo gebeurt het in de afgelopen anderhalf twee minuten toch wat vaker op de helft van Twente... dan op de helft van de Almeloers. Nu aan de linkerkant Davidson, meldt zich maar weer eens. Daar komt ook Linsen in balbezit. Die versiert een ingooi, dan wordt er gelopen. Dan moet er gelopen worden door Rienstra, die krijgt de bal naar voren ook. Dan komt Tanane met een enorme kans, maar jongen wat heb je toch veel tijd nodig. Die moet eigenlijk koppen of in één keer schieten. Terwijl hij wat aan de rechterkant van het stafelprobied staat. Maar toch op maximale meter of 8, 9 van het doel. Maar hij wil de bal die met een boog aankomt en nog stuiten, Eerst maar eens laten stuiten en dan nog eens nadenken wat hij ermee wil. Ja, dan weet je zeker dat je hem kwijt bent en dat er vroeg of laat wel een verdediger van FC Twente. Langs lopen om de bal weg te tikken. Nou, dat gebeurde ook. Ingooi nog wel van Herikles. De Wierik gooit de bal in het strafstofgebied. Jelland wint een kop nu wel in twee. dan komt de bal op de borst van Quanza op de rand van het strafstofgebied. Die duikt nu de rechterhoek in. Daar is wat ruimte. Krijgt steun van de Wierik. En dan zou er nog eens een keer een bal voor het doel moeten komen. We hadden van Herikles nu drie staan te wachten. Quanza durft niet. Geeft de bal terug aan Schenkeveld. Schenkenveld breed naar Bruns. Bruns met een actie twee man van Twente kwijt. Gaat dan denk ik heel makkelijk naar de grond. Die wel met Thadis, Daar wordt terecht niet voor gevloten. Maar Heriklens houdt wel de bal via Davidson. De angel is even uit de aanval. Maar Twente zit nu toch al een paar minuten. Ik weet niet of je in de verdrukking mag zeggen. Maar komt in ieder geval de eigen helft even niet meer zo makkelijk af. Nu via Schenkeveld die droogt van de middellijn wel opgejaagd wordt door Costanjos en dan maar eens moet kijken of hij de uitweg kan vinden. Tadic wenkt nu als meest, meest vooruitgeschoven aanvaller. nu zelfs ook naar Ebesidio dat hij druk moet geven. Dan komt er van Heracles weer een diepe bal die ploft er nu wel op het hoofd van. Oet, Tanane wil schieten, Tanane schiet ook wel, maar dat schot wordt van richting veranderd en belandt dan vrij simpel eigenlijk in de handen van Marsman die snel weer uitrolt. Want als er met Heracles met vier vijf mensen mee naar voren gekomen is, dan zal er aan de andere kant wel wat te halen zijn. Rosales wordt aangespeeld, maar verspeelt de bal eigenlijk vrij makkelijk. Dan komt er een diepe bal van Herekles naar Bruns die met een schitterend balletje probeert... om in één keer de bal over de doelman van Twitter te tikken. Marsman. Het is Linsen trouwens die dat doet. En die uh, ziet dan uiteindelijk dat die keeper, die wel 4, 5 meter voor zijn doel staat... nog net de hand genoeg kan uitsteken om de bal ballen tegenaan te laten vallen. Hij stond hem eigenlijk recht omhoog en kan hem even laten pakken. Dat zou een prachtige goal zijn geweest. Opnieuw een kans voor Heracles na ruim een half uur. Maar opnieuw gaat hij er niet in omdat Marsman een antwoord paraat heeft... En opnieuw de bal snel heeft uitgerold. Waardoor aan de rechterkant opnieuw balbezitters ontstaan. Voor de Venezolaan Rosales. De bal terug naar het centrum. Naar Bieland. En dan mag Trenten kijken of het via de linkerkant. We daar komt de bal nu uit. Via Koppers. Kan bouwen aan een aanval. Egan. Slim duwtje gegeven. In het duel met Kwanza. Die is hij dan kwijt. Egan. Ziet mensen vrijstaan in het centrum. Nou ja, die zullen er vast hebben gestaan. Maar de bal komt er niet aan. Die wordt ingeleverd bij Herikles dat via Oet kan gaan uitverdedigen. Het is 0-1 na 33 minuten. Bij toch een uh, tamelijk levendige derby. Waarbij extra uh, 20 dus de enige broer is die scoren. Goed, we gaan zo uh, weer terug, natuurlijk, naar Almelo. Even kijken wat er in uh, het buitenland is gebeurd tot nu toe. Nürnberg tegen Broesje Dortmund in Duitsland dus 1-1. De eerste puntenverlies van Dortmund na vijf zegens op rij. Hannover 96 tegen Augsburg werd 2-1. Paul Verhaag scoorde voor Augsburg. Verder Wolfsburg tegen Hoffenheim 2-1. Mainz-Bayern Leverkusen 1-4. En HSV tegen Werder Bremen 0-2. Verlies dus weer voor HSV. Bert van Marbeek is daar in beeld als opvolger van de... HSV ontslagen Torsten Fink, sterker nog, we hebben hem aan de lijn gehad... hij zegt goede verwachtingen te hebben dat het rondkomt. En om half zeven is begonnen Schalke 04 bij München... daar is het dus nu rust, tussenstand is daar 0-2... In Engeland, Norwich City tegen Aston Villa, 0-1. En Liverpool thuis tegen Southampton, 0-1. Het is de eerste nederlaag van Liverpool. Na vijf speelrondes heeft alleen rivaal Everton nog geen nederlaag geleden. Want Everton won met 3-2 bij Newcastle United. West Bromwich Albion tegen Sunderland werd 3-0. West Bromwich Albion eh, pakt dus de eerste overwinning. Sunderland heeft nog altijd niet gewonnen. En in Spanje, Real Sociedad tegen Malaga 0-0. Straks om 8 uur begint Barcelona aan het thuisduel tegen Rayo Vallecano. Terug weer naar Almelo, naar Heracles tegen Twente. Bas. Tien minuten nog te voetballen in de eerste helft. Heracles 0, Twente 1, goal Bengtson. Het balbezit voor de ploeg uit Almelo via de keeper, pasveer. Twente zal het gevoel hebben de afgelopen weken dat het heel behoorlijk gevoetbald heeft. Dat bleek tegen PSV, dat bleek ook wel tegen Heerenveen. Maar als je toch in een serie waarin het al drie keer niet gewonnen heeft. Daarvoor staat ook nog de nederlaag in Arnhem tegen Vitesse. Zodat Twente nu dus gesterkt door die ene voorsprong. ook het gevoel heeft dat het wel weer eens een keer moet gaan gebeuren. Want alleen met heel aardig voetballen. en het gevoel hebben dat het allemaal wel redelijk staat. kom je natuurlijk niet. De bal bezit voor Schenkenveld. die eigenlijk geen idee heeft wat hij ermee wil. de bal dan maar breed geeft aan Koenders. die wel wat meters krijgt. de ruimte krijgt liever om wat meters te maken. en dat de bal aan de linkerkant kan inleveren. Van Linsen. Heeft de beweging gezien vanaf het middenveld. Komt de bal in de richting van Bruns. Die waait nu uit naar de zijkant. Geeft de bal weer terug naar Linsen. Die komt eigenlijk net een stapje te laat. Zodat Twente de aanval makkelijk kan onderbreken. Maar ook nu is Herekles de ploeg die de vel op zit. En nu tot aan de kornevlag aan toe. Waar Rosales heel cool blijft bij het uitverdedigen. Op tegenstander opjaag. Dat levert dan toch balverlies op van Bengtson. De maker van de goal. En dan kan via Linse de aanval van Almelo's toch nog een vervolg krijgen. Bal voor het doel geslingerd. Oet wil wel koppen. Maar komt er niet aan te pas. Dan komt de bal voor de voeten van Quanza. En moet Twente opnieuw terug. En zo uh, drukt Heracles in deze fase nu toch al een minuut of 8, 9. De ploeg uit Enschede wel uh, tot een soort klein pakketje samen. Dat kleine pakketje dat begint dan op de rand van het strafhoekgebied En dat houdt dan op zo halverwege de eigen helft. En dat is dan het speelveld waarin Heracles het moet gaan doen. Dat is allemaal niet makkelijk. Rienstra aan de bal, versiert een ingooi. En dan kan je als je mensen hebt, en die heeft de ploeg het Almelo nu wel... die een end kunnen gooien, eens dus kijken of je daar meteen koppers kan bereiken. De bal komt het strafstofgebied binnen. Rienstra duikt er onderdoor. Bengtson komt de bal weer weg. Dan moet Promes de rest doen. Die staat net een paar stappen buiten zijn strafstofgebied. Die trapt de bal wel richting de middenlijn. Wordt daar door Heracles weer opgevangen. En zo is het, euh, zoals wij dat, zijn leren kennen als, hebben dat leren kennen als hotspots. Begoniavoetbouw waar we uiteindelijk keer deze balverlies leidt. En dan kan Promes toch ineens uitverdedigen voor Twente. En heeft hij een hele lange bal in gedachten die helemaal vanaf de rechterkant naar links voor moet gaan. Daar staat Tadic. Dan zit net het hoofd tussen van Te Wierik, zodat de bal over de zijlijn gaat. En Tadic een ingooi moet nemen. En Twente de bal weer heeft. Bengtson aangespeeld in de middencirkel. Veel ruimte. Kan meters maken. Doet het eigenlijk maar half. Heeft dan euh, gezien dat Castanjos aanspeelbaar is. Die laat de bal van zijn voeten springen. En dan kan hij bij Egan komen. Egan aan de rechterkant. Promes gezien. Ook uh, Rosales komt nu weer mee. Egan opnieuw aangespeeld. Lijkt me pootje haken. Van wie is dat? Kwanza, die een uh, overtreding maakt. En inderdaad wordt uh, teruggefloten nu door de scheidsrechter. Kwanza is er één van de twee samen met Egan. Het slachtoffer dus van nu die al geel op zak hebben in deze wedstrijd. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat het geel was. Maar een vrij schop toch zeker. En dan mag Twente met Tadic in de geleden. Maar eens kijken of ze dat. Op deze manier ineens durven. 38 minuten op de klok. 0-1 de stand. Voor de duidelijkheid door de goal van Bengtson. F.C. Twente staat dus voor. Er is overleg tussen Gutierrez en Tadic. Waarbij Tadic toch de oudste rechter lijkt te hebben. De bal wel ver ligt, want dit is zeker 30 meter. 2, 33 misschien wel. In ieder geval, Gutierrez loopt er nu weg. Tadic blijft staan. Ook Promes staat er nu nog bij. Heracles formeert niet echt een muur. Misschien is dat wel verstandig ook. Tadic zonder muur. En ja, meters over. Zo zie je maar. Je kan als aanvaller ook af en toe baat hebben bij een muur omdat het een richtpunt is. Dat richtpunt ontbrak nu. Tardit schiet meters over. En zo blijft het 0-1. Dit is NOS langs de lijn met sport en muziek. Marta Reeves en de zijn en Honey Tchaal. U luistert naar NWS langs de lijn nog tot 11 uur. Zometeen om kwart voor acht Groningen RKC en ADO tegen NEC. En om kwart voor negen Rodi SC tegen Heerenveen. Om kwart voor zeven begonnen Heracles Twente Barstigler. En uh, dan kunt u op uw vingers natellen zou u de 40 hebben... dat we nu uh, tegen het einde van de eerste helft zitten. In dat geval zou ik u graag een keer willen ontmoeten trouwens. Uh, 41 minuten is nu zelfs. Heracles. Twente is 0-1. de Goal van Bengtson. Er is wat uh, gerommel rondom een ingooi. En uh, wat trammeland daar rondomheen. Met de heer Linssen van Heracles. En de heer Rosales van Twente. Rosales gaat nu gooien. De scheidsrechter is even te passen. De heren hebben elkaar de hand geschud. Zo is het wel wat uh, onvriendelijk geworden. Links en rechts. Verspeelt Twente de bal eigenlijk vrij snel uit de ingooi. En wil Heerikens ogenblikkelijk naar voren. Oet komt niet bij de bal. Goeie dag wel bij zijn tegenstander. Want die geeft hij een behoorlijke kegel nu Rosales. Daarvoor krijgt hij geel. Dat uh, lijkt me een terechte beslissing. Hij, uh, ja, het lijkt een soort frustratie even. Wil de bal controleren, dat lukt niet. En die bal wordt dan weggetrapt door Rosales. En als een soort bezetene duikt hij dan boven op de plek waar de bal zo even nog lag. Maar op het moment dat hij daar met zijn been arriveert niet meer. Ik denk dat hij zijn tegenstander ook niet echt heel hard raakt. Dat valt dan nog mee. Maar de, de gele kaart is op zijn plek. En dat geldt dus ook voor de vrije schot die Twente middels genomen heeft. Gutierrez met 42 minuten onderweg. Krijgt wel heel veel ruimte om nu te gaan lopen. Probeert te combineren met Egan. Die stapt al dan niet bedoeld over de bal heen. Dan krijgt Thadis nog een tik van Tewierik. En dan komt de volgende gele kaart. En zo wordt het wel echt onvriendelijk. Koppers gaat dan nog wat ruzies maken met de man van de overtreding. Dat lijkt me allemaal niet nodig. En zo blijkt dat... De scheidsrechter, Makli plotseling toch zijn handen meer dan vol heeft dan deze wedstrijd. Want dit is een gemene tik hoor. Die wordt uitgedeeld aan Tadic. Hij eh, pakt nu beide kaarten. Ik twijfel nog even. Zou hij rood geven? Dat zal toch niet? Nee, dat doet hij inderdaad niet. Haalt hem wel in zijn hand. Maar kiest voor geel, voor Tewierik. En zo staat het aantal gele kaarten inmiddels al op vier. Met die twee van de laatste minuut. Voor Heracles erbij. Het is de tweede keer trouwens dat Tadic een flinke tik te verwerken krijgt in deze wedstrijd. Want de eerste gele kaart van de wedstrijd was voor Kwanza. En die kwam ook al nadat uh, Tadic de voet van Kwanza wel heel nadrukkelijk tegen zijn enkel voelde. En uh, Tadic wordt er overend geholpen. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf. Gutierrez uh, vraagt nog maar eens hoe gaat het. En Tadic zegt nou kijk even. Niet zo goed. Hij heeft zijn schermbeschermer uitgedaan. Vermoedelijk om aan de scheidsrechter nog even te laten zien hoe uh, moeizaam dat allemaal verloopt. Daar is Promes nu bijgekomen om ook maar sponshoogte te nemen. De dokter van Twente is blijven zitten op de bank. Dat is dan meestal wel een indicatie dat het eigenlijk ook allemaal wel weer meevalt. Um, en Tadits uh, heeft de dus scheenbeschermer maar weer aangetrokken. Zal de vrije schop dan toch maar even aan anderen overlaten mag je aannemen. Want daar gaat het spelletje dus zometeen verder met nog anderhalf minuut te gaan in de eerste helft. 0-1 de stand hier Twente. Tadis loopt er inderdaad nu weg. Promes blijft staan. Gutierrez blijft staan. Dat zijn dan de twee smaken die Twente heeft. Dat wordt promes. de bal met zijn rechter. Kiest voor de korte hoek. Hij schiet een vrij ruim metertje naast. Dat was niet al te gevaarlijk. Tadic. Nou, dat gaat echt niet van harte. Die moet de pijn er even uitlopen. Dat moet hij dan nog maar zien vol te houden in de eerste helft. Een minuutje of anderhalf. Misschien twee met wat extra tijd erbij. Om dan maar te hopen dat ze of in de rust... Een eh, magische spuitbus ergens uit een zak toveren. Of dat hij het er in een kwartiertje rust. allemaal wel weer uit kan lopen. Dan wil het nog wel eens zakken ook. Maar voorlopig speelt Twente met 10,5 in de slotfase van deze wedstrijd. Dan heeft Herakles de bal via Riendstra half. de Twente helft. is dus een goede bal. Opening gezocht aan de rechterkant bij Tanane. Het hoofd van Koppers zit ertussen. Tanis kan even de bal controleren en pasen. Dan moet het loopwerk komen van Promes. Die wordt weggestuurd door Koppers. Die geeft de bal breed op Kastanjo's. Die staat vrij voor de goal. En die maait totaal over de bal. Hoe is het mogelijk? Hij maait volkomen langs de bal. Ik denk dat Davidson ook nog wel een beetje in de weg loopt. Maar dat mag eigenlijk geen excuus zijn. Een 100% kans hier door Castaños. In de slotseconde van de eerste helft om zeep geholpen. Hem echt op een presenteerblaadje aangegeven. Door uh, zijn ploeggenoot Promes. De bal die hobbelt eigenlijk rustig richting om. En nogmaals, ik denk dat Davidson wel voldoende in de weg loopt. En dat dat nog wel een factor is geweest. Maar dan moet je als spits toch slimmer en verstandiger zijn. En dat is Castaños in zijn Twentse tijd eigenlijk nog steeds niet echt. Zodat ook deze kans... Door hem niet wordt benut, sterker nog, niet eens een poging wordt ondernomen om onder wat van te maken, want hij maait er langs. Hergwijs ontsnapt aan een 2-0 achterstand de in de slotfase van de eerste helft. Minimaal 1 minuut extra tijd hoort u op de achtergrond. De speaker heeft dat laten weten. En die ene minuut is inmiddels ingegaan. Treent is dus er altijd op een 1-0 voorsprong. Goal van Bengtson. Veldewel wel op het middenveld waar Talit en de opnieuw bij betrokken zijn. De pijn er bij wel weer uitlijkt. En dan Bruns wat de treiterug voor de bal blijft staan. Om te voorkomen dat Twente die vrije schop snel neemt. Dan kan je ook nog maar zo op de bol worden geslingerd. Dat heeft Mackely dan besloten een keer niet te doen. En zo uh, moet die vrije schop van Twente terug van de middenlijn terug. Omdat inmiddels bij Heracles iedereen weer achter de bal staat. En er nog 40 seconden over zijn van de extra tijd. De doelman, Marsman met een trap naar voren. Dan uh, moeten de twee van Twente de lucht in. Promes, die verliest eigenlijk in de lucht. Dan komt de bal tot nog voor de voeten van uh, Gutierrez op het middenveld. Dan staat Castanjos, die de bal wel kan aannemen met zijn rug naar het doel. Wordt hij vastgehouden in duel met Koenders. En verdient Twente nog een vrije schop. Die bal uh, ligt op, nou, laten we zeggen, tien meter over de middenlijn. Dat is nog wel een behoorlijk stukje van het doel. Ebisidio wil die vrije schop wel graag nemen. Dan zal hij, om er nog wat van te maken, enige vaart erin moeten leggen. Want nog 10 seconden over. Gutierrez krijgt dan de bal van Ebicidio. Niet zozeer aangespeeld, maar hij mag de vrije schop gaan nemen. Kijkt en zoekt en kijkt. Ja, als het allemaal zo traag gaat, hoeft het niet meer. Scheidt zich gemakkelijk zegt rusten maar. 1-0 de voorsprong voor Twente in Almelo door de goal van Tengt De honkballers van Neptunus uit Rotterdam... die zijn vanmiddag geen hoofddorp kampioen van Nederland geworden. De Rotterdammers wonnen de spannende vierde wedstrijd. Tegen Fase pioniers na tien innings met 4-3. En dat was eh, na drie eerdere zegers genoeg dus voor het kampioenschap. En die houtkamp was voor ons in Hoofddorp en deelde mee in de feestvreugde. Hij is plak met met coach Evert-Janet Hoen en derde honkman Reilly Legito. En nu, op een langere van deze middag... ...en Legito, overhandiging van de kampioenschweden. Mooie gouden medaille om je nek. Eerstejaarscoach. Wat een succes. Ja, geweldig. Ja, dit was de doelstelling vanaf dag 1. Alleen je moet het nog wel bewijzen. Dat hebben we gedaan. Je wint een sweep. Vier wedstrijden op Rij in de Holland Series. Was dat ook het krachtige Ja, kijk, Hoofddamps heeft een heel goed team. Alleen voor negen innings spelen voor vier wedstrijden vind ik dat wij een betere team zijn. En uh, ja, daardoor, daardoor hebben we ook in vier wedstrijden uh, kampioen. Waar is dat het verschil? Um, ik denk uh, de diepte van ons. Uh, Aanslag hebben wij beter geslagen. Uh, die Engelman Mark wel, en wel, een ander hebben allebei twee starts uh, gemaakt. En uh, allebei fantastisch gegooid. Tot diep in de wedstrijd, elke wedstrijd. En dan kan je je boelpen ook nog sparen. En uh, ja, gebruiken wanneer je het nodig hebt. Nu ben jij een ervaren homballer, ook in Amerika wat. Als je naar het niveau kijkt, hoe vind je dat? Gaat het beter of wordt het minder? Ja, het niveau uh, is een beetje gelijk gebleven. Uh, het verschil in de hoofdklasse met de top 4 en de onderste 4, dat is te groot. Uh, dat, dat moet kleiner gemaakt worden. Maar daarentegen hebben we weer een heleboel jonge spelers die naar Amerika gaan prof te worden. Ja, die, die, die spelen niet in de, de hoofdtas. Dit team uh, staat nu. Je bent kampioen van Nederland. Weer het hoogst haalbare. Wat wil je nog bereiken? Europa Cup. Dit jaar hebben we geen Europa Cup gespeeld. En uh, volgend jaar gaan we, gaan we Europa in. En die willen we ook winnen. Een mooie uh, beker in je handen. Landskampioen Honkbal 2013. Riley Ligito En uh, is dit jouw laatste? Ik weet nog niet. Het feesten. En dan ga je even over nadenken. Wat moet dit weer een heerlijke serie voor jou zijn geweest? Ja, zeker. Omdat ik heb gewoon een hele jaar voor gewerkt. En nu heb ik gewoon die bekermand. Maar jij hebt alles al meegemaakt. En ik zag je blijdschap na afloop, die was net zo groot als je eerste kampioenschap. Ja, tuurlijk. Omdat ja, elke jaar, elke jaar je werkt gewoon voor iets. En uh, ja, ik heb een hele jaar voor gewerkt. En uh, ja, laatste kampioen geworden. Ja, we moeten we laten zien, die vleeskappen ook, uh, wat hij hebben voorgewerkt voor het hele jaar. Ja, want vorig jaar was de teleurstelling groot toen jullie geen kampioen werden. Terwijl Neptunus dus eigenlijk altijd kampioen hoort te worden. Ja, klopt. Vorig jaar ging ietsje minder in het seizoen. En ja, de, in de finale was gewoon goed bezig. En dan ze hebben gewoon goed tegen ons gespeeld. Alle techniek, alles, alles wat ze spelen ging gewoon goed. En ja, we hebben gewoon dit jaar laten zien dat wij het het ook. Als je deze serie, hè, jullie winnen het redelijk makkelijk. Het is toch spannend geweest vanmiddag bijvoorbeeld, uh, net aangewonnen. Uh, hoe vond je het niveau? Ja, het niveau ja, vergelijken met vroeger, een paar jaar geleden. En nu, het niveau is uh, gewoon uh, middelmatig, op en down. En ja, dit, dit jaar, heb ik het niet seizoen gezien. Uh, veel jonge jongens in de competitie van alle teams. En die competitie, ja, die ging goed. Wat is jouw rol binnen Neptunus? Ben je echt Big Daddy? Ja, dat zeggen ze Big Daddy, maar uh, ja, ik voel me gewoon zelf als... Met, met al die andere spelers. Omdat als we met die jongens speel, dan voel ik ook, uh, gelijk dat ik ook een jongens ben. Ik denk niet eens over mijn leeftijd, niks. Ja, ik probeer gewoon die jongens maar alleen maar te motiveren. En dan blijf ik gewoon zelf door met die jongens. Mooie beker. Ga je nog een beetje feest vieren? Ik denk het niet, hè? Tuurlijk wel. Dat is het bedoelen met die jongens allemaal. Een beetje feesten, genieten. En uh, daar ga je over bedenken wat ga je doen volgend jaar. Gefeliciteerd. Dank je wel. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Steven en de Disciples of Soul en Forever over een kleine vijf minuten... Groningen, RKC en Adenhaag tegen NEC. We zitten in de rust van Heracles tegen Twente. Rust dan daar 0-1. We gaan eerst even naar het wielrennen, want in de weken voor het WK wielrennen... deed Marianne Vos het door een blessure even rustig aan. Maar morgen begint het WK in Florence met een ploegend tijdrit. En dus vroeg Steven Dalebad zich af hoe het toch met Marianne Vos gaat. Hij zocht erop in het Toscaanse Heuvelland. De hagedisjes schieten voorbij over de stenen. Het zwembad ligt er prima bij. En aan de rand van het zwembad zit Marianne Vos. Je um, hebt een soort appartementencomplex. Al klinkt dat weer niet zo heel erg mooi. Maar er zijn een paar mooie huisjes staan hier in, de midden, in het midden van uh, Toscane Tussen de olijvenbomen. En het heet Il Borghetto Andrea Tafi. De Andrea Tafi? Ja, de grote Andrea Tafi. En je merkt hier in Italië dat hij uh, ja, die ook die naam heeft. En, uh, en dat iedereen hem kent. Het ligt hier... Uh... Ja, echt uh, in the middle of nowhere, zoals wij dat noemen. Maar iedereen weet het uh, te liggen. Dus als je de weg vraagt naar Il Barghetto, dan uh, word je wel gestuurd. Hij, hey, die oud wielrenner, is een grote wielerheld hier nog steeds. Ja, ja, ja de, de, het wielerverleden uh, wordt echt, uh, die mensen worden echt op een voetstuk gezet. Dus dat is wel heel grappig als je dat hier, uh, hier zo merkt. Ja. Jij bent al een tijdje in Toscaan. Het grootste deel van het vrouwenpeloton reed de Holland Ladies Tour onlangs in Nederland. Daar was jij niet bij vanwege een blessure, een rugblessure. Um, wat was daar precies aan de hand en hoe staat het daar nu mee? Um, ja, dat was natuurlijk uh, heel lastig om een Nederlandse koers... een hele mooie wedstrijd te moeten laten schieten. Maar richting de wereldkampioenschappen uh, ja, was dat helaas nood, noodzakelijk. En, uh, nou, ik, uh, ik heb uh, al een tijdje last van mijn rug... Uh, maar het is nu gelukkig onder controle en nu met de WK verwacht ik daar, uh, daar geen last van te hebben. Maar het is, uh, ja, het is na het WK wel weer zorg om daar aandacht aan te besteden en te zorgen dat ik daar uh, nou ja, in, in mijn verdere carrière geen, uh, dat ik daar geen hinder meer van blijf ondervinden. Want als je op de fiets zit, dan heb jij pijn in je onderrug? Ja, maar dat is al wel langer, maar ja, het was niet echt, lang, of niet echt beperkend, uh, die pijn. Maar... Uh, ja, de laatste maanden werd het, werd het wel beperkend. En uh, ja, dan uh, als je re resultaten eronder gaat leiden, dan wordt het natuurlijk wel heel vervelend. Ja. Je hebt een cortisonenspuit gehad, uh, wat het beter moet maken. Is dat, is dat, heeft dat gewerkt? Nou, ik heb verder onderzoek nodig om te zien wat nu uh, uiteindelijk echt wel uh, echte klachten heeft veroorzaakt. Uh, uh, helemaal nog niet. Uh, we zijn er niet helemaal uit wat het nou uh, is geweest. Ja. Maak je er uh, ja, met het oog op WK maak je er geen zorgen over, of, of zelfs met het oog op dit weekend al. Um, nou, nee. Zoals ik zei, ik voel me nu, uh, nu goed en ik heb het, uh, de klachten onder controle. Ik moet wel uitkijken met de belasting. Maar voor deze eendagskoersen, uh, dus de ploegentijdrit en de, de WK over een, over een week, de, de individuele wegrit. Ja, daar maak ik me geen zorgen over. Dat, uh, dat moet lukken. Maar, maar denk je ook al verder aan komende seizoenen bijvoorbeeld? Nou, ik, ik richt me nu het liefst gewoon op de wedstrijden en uh, ja, ik ben klaar voor die kampioenschappen. Dus ik kijk nu eigenlijk nog niet verder, nee. Maar ja, een beetje tricky klinkt het wel. Ja, maar ja, goed. Ja. Ja, het, het is nu niet anders. Dus daar, uh, ja, daar hou ik me nu ook het liefst uh, niet zo echt mee bezig. Nou, dan ga je later deze week op uh, zaterdag, volgende week zaterdag, je titel verdedigen. Um, ja, Daar ligt, lijkt het van buitenaf voor jou natuurlijk, het moment van dit WK. Maar mogelijk komt die ploegentijdrit. Hoe ligt die verhouding voor jou zelf? Ja, ook dat bekijk ik gewoon uh, moment voor moment. Voor mij is nu de ploegentijdrit het allerbelangrijkst. En uh, volgende week is de weg, wegrit en dat zie ik, uh, zie ik dan wel weer. Maar we zijn met de ploeg hier uh, het hele jaar uh, mee bezig. Je hebt het allemaal in het achterhoofd. Het is natuurlijk een, een prachtige kans om als sponsorploeg jezelf te kunnen laten zien. Om um, je heel goed voor te bereiden. En uh, nou ja, ook al zijn we, zijn we niet de favorieten, we willen het wel uh, heel goed doen. En we willen uh, absoluut het maximale uit onze, uit onze capaciteit halen. Ik zei al, ja, je hebt je even afgezonderd is misschien een groot woord... maar je bent teruggetrokken in Toscane de afgelopen weken. Um, al met al, als mensen gaan vragen: hoe is het toch met Marianne Vos op weg naar het WK? Hoe zou, hoe zou je jezelf omschrijven? Hoe goed gaat het met je? Nou, heel goed. Ja, heel goed. Ik, uh, ik ben er wel klaar voor. Dus um, ja, mensen, wat dat betreft, hoeven ze geen, geen zorgen te maken. Nou ja, en ik, uh, ik, heb, ik heb er alles gedaan om hier goed te zijn... Uh, nou ja, voor de ploegentijdrit uh, voel ik me nu goed. En, uh, ja, ik denk dat het voor de wegrit hebben we een heel sterk team. En uh, ja, daar zijn we als Nederland uh, denk ik wel de favoriet. Daar kunnen we denk ik niet onderuit. Maar, uh, maar ook daar heb ik vertrouwen in. Marianne Vos. Er starten morgen op het WK twee Nederlandse titelverdedigers bij de ploegentijdrit. Bij de mannen Nikkie Terpstra uh, en zijn ploeg En bij de vrouwen Ellen van Dijk van Specialized. De vrouwen starten om tien uur. En dan naar het voetballen, kwart voor acht uh, precies. Laten we even gaan kijken bij uh, Groningen RKC. Ik zeg goedenavond tegen uh, Henk Kok. En je kan me voorstellen, na de nederlaag van vorige week... tegen Heerenveen, de fans eisen drie punten, denk ik vanavond. Ja, dat denk ik ook. Maar dat gebeurt wel vaker in de, in de Euroborg. Maar dat zal ongetwijfeld toch wel een moeilijke wedstrijd worden. Het verschil op de ranglijst is niet zo groot. Een verschil van uh, drie punten. Groningen heeft acht punten en uh, RKC heeft uh, vijf punten. We laat ik even gaan kijken. Van de wedstrijd is al begonnen onder de leiding van uh, scheidsrechter Richter. Groningen in de aanval. Die bal die wordt naar de rechterkant uh, gespeeld. En dan is het uh, Adorian Die probeert de bal bezit te komen. Maar die is de bal ook kwijtgeraakt aan uh, Duits. Ja, het was de vorige week in Heerenveen. was het toch wel een beetje een slachtveld. Als je het veld gaat bekijken en als je dat uh, beoordeelt, uit Groningen perspectief. Groningen is ook gestart met een viertal andere spelers. Twee rode kaarten natuurlijk voor Letje. Twee keer geel voor Sherry. Uh, voor voor Letje speelt E. Die maakt zijn debuut in het hart van de verdediging samen met Botteking bij FC Groningen. Zeefuiken speelt uh, voor Sherry. Die dus twee keer uh, geel kreeg. Linkring heeft een Bilheup-pleasure. En daarvoor speelt Hiarie. Ja, die was al afgeschreven bij FC Groningen. En die heeft zijn laatste competitiewedstrijd gespeeld het vorig jaar mei. Dat was tegen AZ nog eens een keertje. En Kirmis keer gewoon gepasseerd. En daarvoor speelt een jongen Adorian. Dus van geboorte is dat een Hongaar. En die is gehuurd van Liverpool. Ik ga kijken naar de vrije schop van FC Groningen. Die vrije schop die wordt genomen door Van der Velden. RKC op de rand van de 16. Groningen op de rand van de 16. Komt de boogballetje. Jan C. Daar blijft in de goal staan. Hij was eerst even van plan om eruit te komen. Maar met die kopbal die, kopbal die naar binnen wordt geplaatst door Reekkoom kan FC Groningen helemaal niks mee doen. En de bal is uitverdeeld door RKC. RKC een, een ploeg met veel ervaring over Middenveld. Ik heb de indruk dat ze een systeem spelen met 4-4-2, met twee aanvallers, met Joachim en Kastelen voorin. En dan heb je over Middenveld ja, de dertigers, Tavares. Uh, dat is een Senegalees. Uh, 25 in te lansen heeft hij voor Senegal gespeeld. Is op leeftijd. 30 denk ik. Braber is ook van die gooi. Duits even meer ook, ook. En Jongsleger is misschien een jaartje jonger. Die heeft de 30 nog, uh, nog niet gehaald. Dus de ervaring zit bij RKC vooral op middenveld. Maar als je zo begint met 4-4-2. Is mijn indruk vooral de nul houden bij RKC. De bal is achterin bij FC Groningen Bij Kappelhof. Die speelt hem naar Zeefuik. Maar de vlag van de assistentsegeistrechter gaat ook omhoog. Zeefuik stond buiten spel. Groningen heeft in de beginfase van de wedstrijd een en RKC bekijkt het voorlopig even rustig aan en heeft nog geen aanval kunnen opzetten. Hoe lang hebben wij gespeeld? 2,5 minuut 0-0. Gaan we naar de strijd om uh, de rode lantaarn zoals het zo mooi heet. De laatste plek. Arman Afsaroglu zit in uh, Den Haag. Kijk naar ADO tegen NRC. Zijn de sluizen dicht man? Ja gelukkig wel en er kan gewoon gevoetbald worden in Den Haag. Het veld ligt er niet heel goed bij, maar goed, Pieter Vink heeft het goed gekeurd. Het is allemaal natuurlijk te danken of te wijten aan vorige week, zaterdag. Toen zou Ado ook een thuiswedstrijd spelen tegen Vitesse. Maar die werd afgelast vanwege overvloedige regenval. Maar nu is het veld dus wel in orde. Na drie minuten voetbal tegen NEC, 0-0 de stand. Ado nu aan de bal met Aalberg, die ze het buurt maakt voor Ado. Dan schiet op de lat. Goed schot was dat van uh, Ronald Aalberg. De man die van Elazik naar uh, Den Haag verhuisde. Net uh, voor het sluiten van de transferperiode. Uh, en vanaf een meter of 18 uh, recht voor de goal van, uh, van Jonsson. Van de keeper van uh, NEC. Hart schiet op de lat. Goeie kans voor ADO. Eerste mogelijkheid uh, van de wedstrijd was dat. Nu uh, NEC in balbezit aan de linkerkant van het veld met Navarroon voor. Eén van de twee Nederlanders maar in het uh, team van uh, trainer Anton Jansen. De ander is Rens van Eijden, de aanvoerder van NEC. NEC nu rond de middenlijn met Rens van Eijden in balbezit. Die moet de bal naar voren spelen. Maar hij wordt goed op de huid gezeten daar door Van Duinen. Speelt de bal naar links, naar voren. En die wordt dan diep gespeeld op Hemlijn. De spits vandaag bij NEC. Hij vervangt Michael Higden. Maar die kan niet in balbezit komen, Hemlijn. Want daar zit centrale verdediger Zuiverloon. Of die speelt vandaag rechtervleugelverdediger. Zit daar goed tussen, waardoor ADO kan overnemen. En nu weer aan een nieuwe aanval begint aan de linkerkant van het veld met Beugelsdijk die ook terugkeert in de basis vandaag. Komt allemaal door een schorsing van Dion Meloon aan de kant van Ado Den Haag. Daarom speelt Beugelsdijk vandaag centraal achterin en is Zuiverloon uitgeweken naar de rechterkant. Ado nog altijd in balbezit aan de rechterkant van het veld. Lange bal nu naar Spits van Duinen. Kan die in balbezit komen? Nee, lukt niet. Paas was dat aan de rechterkant van Van Haren. Zocht Spits van Duinen topscorer van Ado Den Haag met slechts twee doelpunten. Maar goed, hij is wel de topscorer maar Van Duinen kon niet in balbezit komen. Keeper van NEC John Johnson kon die bal uh, makkelijk oppikken en heeft hem wel weer in het spel gebracht. Inmiddels na uh, 4,5 minuut voetbal 0-0 de stand. NEC nog altijd in balbezit. Bal wordt even teruggespeeld naar uh, Johnson. Omdat uh, Ado Den Haag daar uh, goed konboy uh, op de huid zit. NEC heeft nu nog altijd de bal halverwege de eigen helft. Eén mogelijkheid gezien voor Ado. Voor Aalberg is dus op de lat, maar nog geen doelpunt. De stand dus 0-0. Amal nog heel even en dan refereren we er niet meer aan. Vorige week zijn mensen gesignaleerd op de tribune met zwembandjes. Heb jij die ook gezien? Die heb ik uh, nog niet gezien vandaag. Maar goed, het kan nog komen. Maar ik denk dat ze wel heel blij zijn dat het uh, droog is gebleven vandaag uh, in Den ja, Haag. Ja. Ik, zie, ik zie wel wat uh, gisteren is nog een deel van de grasmat vervangen. Daardoor ligt het veld er niet heel goed bij. Maar uh, het gaat allemaal nog goed. Ik zie geen plaggen. Dus uh, er wordt gewoon gevoetbald in Den Haag. Oké, okay, goed. Dan gaan we nog even bij uh, Bas Tichler kijken natuurlijk. Rust voorbij tussen, uh, Herak bij de wedstrijd tussen Heracles tegen Twente. Rust was 0-1. Bas Tichler. Ja, dat is het uh, nog steeds. 48 minuten zijn we inmiddels onderweg. Tadic is blijkbaar opgelapt of het viel inderdaad allemaal wel mee naar de tikjes die hij kregen in het slot van de eerste helft. Met name nog van Vierik, die daarvoor op de bom werd geslingerd, want hij is er nog bij. Geen wissels. Het balbezit voor Herikles via Davidson aan de linkerkant van het veld. Uh, zoekt contact met Linsen, die de bal in één keer wil doorschuiven nu naar Oet. Daar zit Rosales tussen. Die bal lijkt over de zijlijn te zijn gegaan. Sterker nog, dat is het geval, is in ieder geval het oordeel van de grensrechter. Het dus komt erom omdat die bal door Rosales het laatste is geraakt. en inhoud voor Herikles aan. Ploeg zal toch uh, wat meer moeten proberen in de buurt van het doel van Twente te kruipen. Dat is dus wel in gelukt in de eerste helft. Herikles heeft echt wel een paar mogelijkheden gekregen. Nu Davidson. Een hoeschop denk ik. Die uh, leek hij toch te versieren. Maar blijkbaar uh, raakt hij die bal zelf het laatst Nadat hij over de. vlak voordat hij over de achterlijn gaat. Na een duel met opnieuw Rosales. Ik haper er wat van. Omdat bij Herikles Mijn collega's weten dat vermoedelijk. De commentaarpositie voor de radio is ongeveer op de rand van het 16 meter gebied aan de andere kant zit. En mensen in alle stadions in Nederland eenmaal de gewoonte hebben. Om zo rustig na een minuut of 50 maar eens uit de businessboxen te komen. En een kopje koffie neer te zetten. En dan rustig over de tribune te banjeren we dan ook eigenlijk niks zien. Nu nog net een voorzet. Nou, dan moet er een goal komen ook. Marsman kan redden. En die uh, doet dat uiteindelijk zeer naar behoren. Nadat nou, er een schot is dat uh, Van Oert komt. Vanaf ongeveer de penalty stipt die de bal uit de draai. Nou ja, best aardig onder controle krijgt. En dan ook nog wel slim de goede kant op draait. Maar uiteindelijk niet de goede kracht uit de, de voeten kan persen om echt die bal in de buurt van het doel te krijgen. En zo kan Marsman redden. Het was na 50 minuten wel een hele beste kans voor Heracles. De beste eigenlijk in deze wedstrijd om wat terug te doen. Maar gaat dus verloren omdat Marsman die in de eerste helft toch een aantal malen een beetje een onzekere indruk maakt. Die hier toch keurig op zijn post ligt. En zo brengt een herhaling dan uitkomst. Omdat je dan eigenlijk pas echt ziet wat er gebeurt. Hoe draait wel weg van Bjelland. Maar kan er. gewoon niet simpel, niet krachtig genoeg schieten. De bal rolt via de handen van de doelman uiteindelijk nog wel richting het doel. Maar kan daar makkelijk door koppers onschadelijk worden gemaakt. Ik heb de indruk dat de meeste mensen de koffie op hebben. En dat de meeste mensen zijn gaan zitten ook. Dat helpt een boel. Kijk of ze allemaal al zitten na zeven minuten spelen bij Groningen RKC. Henk op. De koffie wordt hier nog niet rondgebracht. Daar moeten we nog even op wachten. We hebben ruim inderdaad zeven minuten gevoetbald. Bijna acht minuten. De stand is nog 0 tegen 0 Groningen is wat meer in de aanval geweest. Maar heeft ook al drie keer buiten het spel gestaan. Terecht ging de vlag omhoog van de assistenten scheidsrechter. En RKC verdelen verder van het doel af. De linies dicht op elkaar. Dan is het altijd een beetje problematisch. Zeker als je het spel moet maken van RKC. Is hij zeker niet gekomen om de wedstrijd te maken. Dan is het problematisch voor de ploeg die de wedstrijd moet maken. Om die linies dan open te breken. FC Groningen gaat Ingooien. Dat gaat gebeuren op de eigen speelhelft. Helemaal aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van FC Groningen. En Wijnaldum gooit die bal dan even terug. Krijgt hem ook meteen weer terug. En dan gaat hij naar de keeper Bizot van FC Groningen. En die heeft al een gelegenheid om die bal mee te geven. Mee te schuiven naar Bottekin, een van die centrale verdedigers die vandaag het dus moet doen met Econ. Kieftenbelt belt dan. een belt Jongsleger tegenover zich. Hij denkt, je gaat me niet passeren. Ik geef hem even snel terug naar Bottekin En dan komt de FC Groningen daar niet uit. Omdat de combinatie veel te kort is. ...geeft die bal naar Noé, naar de jongstleger. Die neemt hem heel handig mee vanaf de van het milieu trouwens. En die wil hem dan doorspelen op Joachim, de spitsspeler van RKC. Een Luxemburger. Ja, af en toe speelt hij aardige wedstrijden. Af en toe ook wel wat, wat minder. Dat, dat, dat is het niveau van RKC. Maar hij maakte nog wel twee doelpunten onlangs in de interland van Luxemburg tegen Rusland. Die verloor Luxemburg wel met 4-1. Maar Joachim maakte nog een doelpunt. En dat deed hij ook tegen Noord-Ierland. En die wonnen ze trouwens. Botekin weer achterin. Heeft de bal breed gespeeld... Naar naar En nou, het speelveld is breed, denk ik, 35 à 40 meter. Zo ver staat RKC van het eigen doel af. Ja, en dan wordt FC Groen toch wel een beetje gedwongen... om die bal rond te spelen. Of, zoals nu, helemaal naar de zijkant. Wordt hij meegegeven naar Kostits. Kostits is er staat om die bal direct voor de goal te geven. Dat doet hij ook. Maar Jan Ceda, de Tsjechische doelman, stompt die bal met één vuist weg. Buiten 16 16 gebied, En dan is er een overtreding begaan door een speler van RKC. Het is in dit geval Duits de meest verdedigende middenvelder bij de bal... En dan krijgt Groningen een vrije schop toegekend. Een vrije schop die genomen wordt precies op de as van het veld. En de afstand tot de goal van Jan Seda. Nou pak een beet, dat is zo'n 23, 24 meter. Misschien mag ik deze vrije schop nog even meenemen. Anders geven ik gewoon terug naar de studio. Die vrije schop, daar wordt even de nodige tijd voor genomen. Normaal gesproken worden die vrije schoppen genomen door Linken, Maar die is zoals gezegd geblesseerd. En dan een van de velden, die neemt de nodige tijd voor die vrije schop. Hij neemt ook de strafschop en dat kan hij heel aardig doen. Maar wat gaat er gebeuren met deze vrije schop? Hij staat uh, geweet en die vrije schop die komt. En die wordt weggestompt. Mooi weggestompt door Jan Seda. En daar levert de lever FC Groom niet meer op dan een hoekschop. Goed gezien door de Tsjechische doelman. Het blijft voorlopig 0-0 in de Euroborg. Arman Afsar Afsaroglu in Den Haag bij ADO tegen NEC. Ook hier 0-0 de stand na ruim 10 minuten voetbal tussen ADO en NEC. Eén mogelijkheidje nog gezien voor ADO Den Haag uit een afgeslagen hoekschop. Was het een voorzet van Cabral. Maar die kon door centrale verdediger Wormgoor nog wel op doel worden geschoten. Maar het was Johnson die de bal klemvast kon pakken waardoor het nog altijd 0-0 staat. Als ADO Den Haag de bal achterin even rond speelt gewoon voor voor naar Beugelsdijk. Nu aan de linkerkant van het veld is het Meijers. Die speelt op Cabral. De linksbuiten vandaag. Uh, Aalberg, de debutant bij Ado, zit aan de rechterkant voorin. Maar Cabral raakt de bal kwijt. En is het aan de rechterkant is het NEC dat kan uitbreken. Met nu heel veel mensen voorin komt de voorzet. Kan die worden binnenschoot? Nee, het is uh, Jantje, de Oostenrijker. Die de bal dan net niet uh, kan binnenglijden. Op een goede voorzet was dat van, uh, van Hemlein. Die daar heel veel vrijheid kreeg van uh, de verdedigers van Ado Den Haag. Maar uh, Jantje, die kwam uh, net te laat... Om die bal nog binnen te glijden. Waardoor het een 0-0 blijft staan. Tussen ADO en NEC. Als ADO inmiddels heeft ingegooid. Maar NEC de bal snel kan overnemen. Maar daar levert Cabral alweer snel in bij NEC. Waardoor die ploeg weer kan gaan aanvallen. Na 11,5 minuut voetbal. De wedstrijd tussen de nummer 17 en de nummer 18 van de eredivisie. En NEC hoopt die rode lantaarn vandaag over te gaan dragen aan ADO. Het is de vraag of dat lukt. We hebben 11 minuten gespeeld in Den Haag. Stand 0-0. Heerlaagd is Twente 0-1. Tussenstand kwart voor 7 begonnen. Kort voor 8. Groningen RKC nog steeds 0-0. En Aarder Den Haag tegen NEC ook nog steeds 0-0. Straks om kwart voor negen begint Rode JC Heerenveen. En ook daar zijn we natuurlijk bij. Dat en meer zometeen na 8 uur. Graag tot zo na het internationaal van 8 uur.